Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Twee Europese fietstoeristen in Mexico blijken te zijn vermoord. Eerst werd gezegd dat de Duitser en de Pool waren verongelukt op een bergweggetje. Onderzoek in opdracht van justitie in Mexico heeft nu uitgewezen... dat de Duitser een schotwond in zijn hoofd had en dat de Pool is onthoofd. De twee hadden elkaar ontmoet in San Cristobal de las Casas... en hadden besloten samen een fietstocht van 200 kilometer te maken... naar de Maya-ruïnes in Palenque. De Mexicaanse autoriteiten gaan uit van een roofmoord. De daders zijn voortvluchtig. Oud-premier Najib van Maleisië heeft een uitreisverbod gekregen. En verloor deze week de verkiezingen. En in Maleisië zijn ze bang dat Najib het land wil ontvluchten... om een rechtszaak wegens corruptie te ontlopen. De zaak draait om een overheidsfonds... waaruit Najib honderden miljoenen dollars in eigen zak zou hebben gestoken. De nieuwe premier van Maleisië heeft al meerdere keren gezegd... dat hij een onderzoek wil naar het corruptieschandaal.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 Later bepaalde het Hof van Cassatie dat de uitsluiting van politieke functies opnieuw bekeken moest worden. Dat heeft de rechtbank in Milaan nu gedaan. Het weer vrij zonnig, maar vanmiddag flinke stapelwolken. Blijft waarschijnlijk wel overal droog. 20 graden wordt het op de Wadden en mogelijk 25 in Limburg. Morgen volgt een storing die koele en warme lucht scheidt. Aan de warme kant is het ruim 20 graden. Aan de koele kant blijft het hooguit 15 graden. Dus morgen wat zon, maar afgewisseld door buien.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 Ja, we zijn er weer. Dit was uh, uh, muziekje Goedemorgen Zandvoort van jacques Jozef Daan mijzelf. zelf. Leuk. Prima muziek. Leuk. Uh, we gaan door met het tweede uur en bij ons zit uh, Erwin Hilbers met de telefoon klaar. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Erwin. Ja. We gaan het hebben over uh, de vismaaltijd. Ja. Elke tweede ja. vrijdag van juni op het Gasthuisplein. Dat klopt. En uh, inderdaad, mijn uh, telefoon is klaar. Dus ik, uh, ik begin uh, even. Uh, zijn met er de nog melding. eisen? Nou, ja, er zijn zeker eisen. Ik, ik ga eerst mijn uh, telefoonnummer even opgeven, ja. dat uh, iedereen het dat ook wil schrijven. 06 28 29 27 94. En uh, ja, degene die mij uh, als eerste belt, die, uh, uh, die oh. krijgt uh, tijdens de vismaaltijd een fles wijn aangeboden. En natuurlijk zijn er wat uh, mensen uitgesloten. Uh, mensen zegt, van de radio, uh, die, uh, die zijn echt uitgesloten. Ook uh, collega's zoals uh, Juri uh, Zonneveld, die uh, hoeft mij niet te bellen voor een flesje wijn, want dat, uh, dat krijgt hij niet. <lacht> dus uh, stop maar met bellen, Juri, want uh, ik druk je toch gewoon weer elke keer weg. Nou, je, je, je uh, nummer... Dat is al een paar keer verschenen geloof ik. Ja. Goed, dat uh, uh, voor diegene die uh, luistert en ook naar de vismaaltijd komen. Ja. Um, zijn er veranderingen bij de vismaaltijd? Uh, nee hoor, of, er, hoe, zijn, hoe opgezet, er zijn uh, geen veranderingen. Er zijn wel wat, uh, wat, wat, wat uh, kleine haakjes in de ogen. Maar dat is uh, organisatorisch. Er stond uh, in de krant een stukje dat men uh, een tafel kan reserveren als je met vier personen of meer komt. Dat klopt. Ja. Um, daar stond mijn telefoonnummer ook bij. Dat klopt ook. Daar stond mijn e-mailadres bij. Alleen is dat het oude e-mailadres. Oh, okay. Dus dat is niet echt, uh, dat is niet echt handig. handig. Nee. Uh, dat wat is nu het e-mailadres dan? Dat is, als je met het mag gebruiken. Ja, dat mag zeker. Dat, dat is Fam Hilbers, dus F A M Hilbers. Familie Hilbers. En aan apenstaartje. T-streepje Mobilethuis.nl en Mobile, eindigt dan met een e ben T Mo -mobile, mobile, ja, .nl. .nl. Nou, we gaan het zo. Okay. En dat is, dat is het, het, het juiste e-mailadres. Dus ik daar ik kunnen zal, mensen ook reserveren ja, voor de ja, maaltijd? Ja. Ja. vanaf vier personen. Want okay. kijk, ja. Uh, ja, wie er komt, die komt er. En iedereen gaat zitten waar hij wil. Mm -hmm. Behalve uh, als je met meer personen komt, dan is het wel zo handig om een tafel te reserveren. Wordt want dan weet je zeker dat je bij elkaar zit. En dat aanzet. wordt veel gedaan wel? Dat wordt zeker veel gedaan, want ik weet uit mijn hoofd dat ik er vorig jaar iets van 140 uh, plet, uh, plekken al uh, had gereserveerd. Oké. Okay. Dus dat, uh, ja, dat, dat is. Uh, nou, dat is toch plezier is, als je handig. met elkaar ja, zitten. Aan de ene kant he, is dat wel, wel ja. wijs, want als je inderdaad uh, als club bij elkaar wil zitten, dan is ja. het sowieso ja. al uh, aan te raden. Maar er zijn maar een beperkt aantal kaarten te kopen. Ja, er zijn er uh, 250. Ja. Um, dat is het andere dingetje. In de krant stond dat de kaartverkoop begint. Dat klopt. Um, alleen is dat niet uh, nu. Want de drukker had ook een foutje gemaakt. <laughs> dus daar, uh, daar is wat verdraging in gelopen. Ik krijg, uh, zelf krijg zelf de kaarten maandag uh, krijg ik die binnen. Die okay. ga ik dan verspreiden naar uh, de vaste verkoopadressen. En het is uh, uiteraard uh, Bruna. Want daar worden ja. gewoon de meeste kaarten ja. verkocht. Ja. Ja. Dan is het bij de VVV. Het Wapenverzandvoort. Het Museum. En Kortom. Dat, uh, en de, prijs, maar, uh, de prijs is net als vorig gezeten. jaar. 14 euro. En wat je daarvoor krijgt is ook uh, onveranderd. En dat is? Dat is een, uh, je krijgt de consumptie aangeboden. Dan beginnen we met de vissoep van Pieter Keur. <lacht> Zeer belangrijk. Uh, ja. ja. Uh, daarna, en ja, die vissoep, dat is natuurlijk uh, hier ja. lokaal wereldberoemd. Ja, ja, ja. Uh, daarna <lacht> de bekende grote moot uh, verse kabeljauw. En ik weet dat uh, vorig Lekker. jaar uh, de kabeljauw die we er s'avonds uh, zaten te eten, die soms ochtends nog uh, in zee. Dus uh, verse, verse kan het niet. Verse kan het niet. <lacht> Dus uh, ja, en dit jaar uh, verwachten we ook weer een, een, een grotere groep uh, van uh, de wapenzangers. Dus uh, die waren oh, er vorig jaar al met een, uh, met een clubje. Uh, en dat was hartstikke leuk. Die hadden ook wat, uh, wat uh, flyertjes gemaakt met wat uh, songteksten. Dus uh, het was een hele gezellige bedoeling. Ja. Ja. Ja. En een toetje, is er geen toetje mee? Nee, nee, nee. Dat, nee, dat heb ik uh, veel, vier jaar geleden gedaan. <laughs> Kijk, <laughs> ik ben hongerig, hè? Ik <laughs> zit al een verkneuter op een toetje. Ja. ja, nee, um, ik heb dat met uh, de vijfde keer heb ik dat gedaan. Ja, dat kan en dat was even, een uh, jubileum ja. en uh, dat is het dit jaar nog niet. Volgend jaar weer, okay. dan, dan zitten we op de tiende, tiende editie en dan zitten we weer een toetje bij hoor. Oké, okay. ja. nou, Leuk. Uh, Leuk. samengevat is het de 2e uh, juni, achtste. Kaartjes bij de bekende uh, verkoopadressen ja. en bij Erwin Hilbers thuis. Ja. Uh, reserveren via telefoonnummer wat in de krant stond. Ja. En groepen vanaf vier kunnen echt reserveren een tafel. Ja, oké. Okay. Ja. En ze kunnen nog even via dat. Um, Familie goede Hilbers, goede e apenstaatje ja. t mobile, mobile ja. ja, en dan okay. natuurlijk, uh, ja, de, de, de, ik had dat telefoonnummer opgenoemd. En ja. dat denk natuurlijk om degene die nu zou bellen. een fles wijn, dat ze dan een dan. fles wijn zouden ja, krijgen. Ja. Ja, dus ik maar, ben heel benieuwd. Nee, ik ben niet bellen. <laughs> Dat, maar, dat hoorden we wel. Dat, dat dat we, wel. Ja. we gaan, uh, we gaan ja. snel verder, want we ja. hebben nog een klein stukje. Ja, ontzettend ja. bedankt voor je. Dank je wel. Graag gedaan, we spreken elkaar. Ja. ja, zeker. Nog een keer, dank. snel door met het, of snel, we gaan door met het tweede onderwerp van dit uur. En dat is de heer P.J.C. Kramer. <laughs> Oftewel Peter Kramer, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Uh, Geen onbekende naam in antwoord. Nee. Nee, uh, zeker niet. Nee. Uh, zeker niet. Jouw voorgeschiedenis ligt bij de woningbouw in antwoord geloof ik? Ja, ik ben... Uh geboren op Zandvoort zelfs. Dus uh, Is het op Zandvoort of, of in Zandvoort? Op Zandvoort op Zandvoort, op Zandvoort. Op Zandvoort. <laughs> op Zandvoort hè. Dus uh, <laughs> <laughs> laten we dat alsjeblieft <laughs> houden hè? Laten we alsjeblieft niet Zandvoort. Je in Zandvoort. Je had in drommel. Ja. Met mijn in de drommel, mond vol. <laughs> <laughs> op Zandvoort. Ik heb hier het Ja, oké. Dat is in ieder geval Ja. Oké. Zo oud? 195 wordt zelfs gezegd. Oh, oh oké. Okay. Nou, we gaan door naar... Nee, <laughs> ja, door. Mijn, mijn roots liggen mede bij de woningbouwvereniging ja. hier in ja. EMM. Eh, ja. Daar ben ik negen eh, jaar werkzaam geweest. Vier eh, hm. jaar als hoofdtechnische dienst en vijf eh, jaar als directeur. Ja. En toen eh, heb ik dit mooie dorp eh, al werkzaam verlaten voor eh, het mooie Amsterdam. En daar zit ik nu nog. nog. Qua werk? Qua nog steeds, recht. qua werk, ja. Hm. Ja, ja. Ook had je al onder de pensionado's geschaard. Uh, ja, Ben, uh, ik had niet uh, dat geluk wat jij hebt. <laughs> <laughs> maar het was het je 55? is echt tot het laatste. 50 zelfs. Nou, kijk eens aan. 67? Nee, uh, nee, ik ga nog uh, twee maanden door. En oh, dan uh, ga ik me volledig richten op dit dorp. Ja, dat was de brug naar de politiek toe. Want uh, ja. mensen die uh, werken en dat, uh, uh, dat kan je niet wenden en niet keren. Die hebben het gewoon, gewoon moeilijk als ze de politie niet gaan. Er moet heel veel gelezen worden, er moet gesproken worden. En als je dan een fulltime baan hebt, is dat niet de makkelijkste klus. Uh, nee, ik weet er alles van, uh, want uh, ja, ik heb net twaalf uh, jaar mijn zoon uh, meegemaakt en uh, die heeft een baan en zit in de provincie en die deed mm -hmm. ook nog de gemeenteraad en uh, ja, dat werd hem te veel, uh, dus ja. uh, hij heeft in ieder geval de gemeenteraad nu uh, achter zich gelaten. Ja. En uh, ja, voor mij is het uh, straks wat makkelijker. Uh, ja. Ik blijf nog wel een klus doen uh, bij de corporatie waar ik nu werk, maar vervolgens uh, dat is maar voor twaalf uur en dan uh, de rest kan ik me aan uh, andere dingen doen uh, wat nou, te maken wezen. heeft uh, nou, wezen. na leven. Ja, maar, lezen, ja. ja, lezen. Kijk, je moet ook oppassen dat je niet alleen maar achter je bureau blijft lezen. Het is ook de bedoeling dat je wel uh, je gezicht laat zien in dit dorp. Want uh, volgens mij uh, zijn we daar nu wel aan toe om uh, wat meer uh, naar buiten te treden. Uh, en niet alleen maar vanuit die raadzaal proberen dit dorp te besturen. Heel verstandig. Uh, de afgelopen uh, aantal periodes kan men zeggen dat er liepen wel mensen op straat, maar niet uh, wat jullie nou van plan zijn. Jullie willen eigenlijk nog meer uh, met. met uh, de burger om het zo maar te zeggen in contact komen? Nou ja, wat wij in ieder geval vanuit OPZ hebben geprobeerd is om uh, een breed raadsprogramma te krijgen. Nou, dat is ons uh, gelukt en uh, dat is uh, echt uh, op een fantastische wijze met uh, alle politieke partijen uit Zandvoort zijn daar de gesprekken over gevoerd, uh, zakelijk uh, uh, consensus gezocht, uh, maar uh, daarbij is één heel belangrijk ding dat we met name ook die burger centraal willen stellen. En dat zijn natuurlijk altijd prachtige woorden als je dat uh, uh, vertelt maar uh, nu moet je het ook waarmaken moet je het ook doen en dan moet je het ook gaan doen heb je daar al een idee over hoe je het gaat doen? Nou ja, dat is uh, zicht, zicht, zichtbaar zijn in het dorp. En, en met name ook proberen om uh, daar waar... Uh, ja, Hans noemde net al eventjes het verhaal over Nieuw-Noord. Uh, ja, uh, je kan alleen maar uh, aanwezig zijn en uh, met elkaar uh, bewoners, uh, ondernemers... daarover in gesprek gaan om te weten wat er leeft en wat er speelt. Als je dat weer van achter je bureau gaat bepalen wat je daar uh, mooi kan doen... <tus> ja, dan weet je zeker dat je uh, op een gegeven moment terug... Wordt, want uh, je hoort nooit uh, wat, uh, wat mensen ervan vinden. Dat wil je natuurlijk ja. wel weten. Ja. Ja. Waarom heb je gekozen voor de OPZ? Waarom heb ik gekozen voor Openset? Nou, ik heb gekozen voor Openset omdat ik uh, vind dat je vanuit een uh, plaatselijke politieke partij, niet landelijk, dat je meer kan betekenen. En uh, daarbij komt dat uh, Openset heeft een verschrikkelijke moeilijke tijd achter de rug. Uh, vier jaar terug was ik al een keer gevraagd door Carl Simons, maar uh, ja, toen heb ik het laten afweten omdat Jerry in de raad zou blijven. Dus hm. heb ik gezegd van, uh, nou, ja. laat het voor mij maar even gaan. En uh, nu kwam die gelegenheid. En... Uh, ja, Joop zat te twijfelen of hij zelf door zou gaan. Een gesprek een keer met Joop gehad. En vervolgens hebben we gezegd... Nou, we gaan onze schouders eronder zetten. Om te kijken vanuit OPZ. En dan niet alleen voor de ouderen. Hè? Natuurlijk, dat is wel een belangrijke doelgroep. Het is, het is de, de naam. Het is de naam. Hè? En, uh, ja, maar juist die naam moet je proberen breder te trekken in Zandvoort. En dat zijn ouderen en jongeren. Want uh, ja, als je geen jongeren in Zandvoort krijgt... dan heb je op een gegeven moment ook nee. geen ouderen meer. Nee. Dat is paar, ja. Krantenberichten deze week uh, gingen over weer van alles. Uh, mag ik jou de nieuwe fractievoorzitter noemen? Ik weet het niet. Uh, volgens, volgens mij hebben jullie straks, Joop en Joop ja. gaat jullie uh, voortreffelijk bijpraten bij wat wij de afgelopen twee, drie weken met elkaar hebben gedaan. We zijn met, uh, ik zei op een gegeven moment van, het lijkt wel of ik met je samen woon Joop, maar uh, dat is nog net niet gebeurd. Dat is nog net niet gebeurd, maar uh, wij hebben fantastisch opgetrokken en uh, nou, volgens mij gaan Joop jullie straks uh, alles vertellen wat wij de afgelopen twee weken hebben. Is er een goede trainen. sfeer nu bij, bij OPZ met alle, okay, alle rasen, ja, ja, ja, ja. Al, ja. Er is gewoon een goede sfeer in de raad het ja, is, dat gewoon, is goed, uh, dus echt, uh, als dit de afgelopen anderhalve maand de voorbode is voor de komende vier jaar nou dan mogen we uh, trots gaan worden op dit ja, Zandvoort mooi. en op de raad kijk, dat vind ik uh, uh, ik zal het niet al negatief brengen, maar dat hoor ik om de vier jaar en uh, vervolgens na een paar nou, maanden volgens mij niet, volgens mij hoor je dat niet om de vier jaar Ben, volgens mij hoor jij veel meer uh, de politieke standpunten nou. en volgens mij hoor je nu een algemeen standpunt uit de raad dat en, hoor ik nu maar als ik vier jaar terug ga en ik ga acht jaar terug... en ik speel even die interviews in mijn hoofd af gingen van alles met z'n doen En na een paar maanden werd er gerussied. Maar goed, dat is verleden tijd. Ik wil even terug naar... Ben, je, ben, Ben, Ben. Ben, ja, ben. Ja, ik denk, Emma, ben, ik denk dat je ook moet oppassen dat je niet te veel achteruit kijkt. Nee, Daar krijg je een stijve nek, nek van. Daar krijg je echt een stijve nek dan van. Daarom wil ik ook naar voren toe. Oké. Okay. Want uh, uh, het breed raadsgedragen programma ja. wordt door een college uitgevoerd, vier wethouders. Er zijn twee partijen die dat ondersteunen. GBZ en uh, GroenLinks. En de PVV, die, uh, die, die was tegen. PvdA ook. PvdA ook, ja. PV, uh, PVV was tegen, maar wel stelt zich constructief op. Ja. Uh, VVD had wat voorbehouden. Nou, volgens mij heb je in de Raad uh, duidelijk Joop gehoord dat, uh, en de VVD mm -hmm. dat ze geen voorbehouden hebben. En Zijn die dat ja, zijn de woorden van de VVD. Dus ik ga ervan uit dat die gewoon weg zijn. En, uh, dus dat is... Uh, ik kan moeilijk andere woorden hier verzinnen. Wat de VVD in uh, nou ja, de raadsvergadering hebt, heeft uh, gezegd. Uh, je hebt gehoord in de raadsvergadering dat ze voorbehouden hebben over bijvoorbeeld parkeerplaatsen en nog een paar onderwerpen. En volgens mij ben je dan niet bij de laatste raadsvergadering geweest. De laatste raadsvergadering, de laatste raadsvergadering uh, heeft... Uh, Martijn was met vakantie. heeft Hans uh, heel helder verteld van... Uh, voor ons zijn er geen uh, voorbehouden. Wij uh, gaan vol voor het raadsprogramma. Ik geloof dat oh, meneer Drommel daar even oh, wat aan ik wil ik vertellen. Zijn Kijk eens aan. Oké. Okay. Nou, nou, nou ja, dus goed. Ook, uh, wij... Uh, uh, uh. Ik, ik vind het sowieso al knap... dat een raads, uh, breed raadsprogramma er komt. Ik hoop ook dat het erg... Uh, netjes behandeld gaat worden door iedereen. En uh, het zal zandvoort alleen maar vooruit helpen, denk ik. En politiek blijft toch? Ja. <laughs> ja, dat is een mooie slotzin. Ja toch? Daar gaan we vanuit. Nee, ja. <laughs> hey, geen dank. Dankjewel, Peter. Politiek blijft politiek. De eerste openzetter zit hier, de tweede openzetter, En die heeft een opdracht gekregen, de formateur. Een langrijke openzetten, hè. En een zeer goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is er al een beetje rust in je leven gekomen na de uh, verkiezingen? Ja, uh, nou ja. Ach, ik sliep altijd wel goed hoor, dus wat dat betreft uh, hoef je hier geen zorgen te maken, Ben. Nou ja, uh, vanzelf, dat komt hier binnen met zomer. Hè. Maar je zit er rustig bij, dus uh, het hele voorprogramma is uh, gebeurd. Er is... Uh, het is dus een raadsbreed programma geformeerd door uh, met, een, uh, met een informateur. Daarna heeft hij jou de opdracht gegeven. En hoe is hij verder verlopen, de formatieopdracht? Nou, hij heeft mij niet de opdracht gegeven, de raad heeft mij de opdracht gegeven. Uh, dat want dat is in feite dan uh, het spel hoe dan uh, gespeeld wordt. En dat is dan logisch, omdat ik zeg maar als fractieleider van de grootste partij in de raad zat. En uh, nou, we hebben uh, de afgelopen weken hebben we met uh, alle... ...fracties verder gesproken van uh, waar de voorkeur lag ten aanzien van uh, de collegevorming. Nou, daar kwam duidelijk uit naar voren dat er een uh, meerderheid was voor een, uh, een college... ...wat paste bij het uh, brede raadsprogramma, dus ook een heel breed college. Um, en uh, dat heb ik ook uh, gepresenteerd, die uitkomst heb ik ook gepresenteerd. En we hebben, daarna hebben wij uh, gesproken met een aantal uh, wethouderskandidaten. En, um, daar is een, in principe een, een voorlopig college van gevormd met een portefeuilleverdeling. En um, zoals ik uh, ook gemeld heb in de vergadering, uh, uh, we hebben van tevoren afgesproken dat een uitgebreide integriteitstoets wordt toegepast op de wethouders. Nou, daar is men nu mee bezig. En zodra die uitkomst uh, bekend is, dan kunnen we ook de namen van die wethouders Wie bekend doet, maken. Gaat dat, doen, die integriteitse... dat is een uh, bureau-nikker van naam. Um, en dat is een bureau wat gespecialiseerd is op dit soort zaken. Heb ik begrepen. Maar dat is in feite door de gemeente is dat georganiseerd. Dus Je weet daar zand... heb ik geen invloed op. Je weet dat Zandvoort een dorp is. Dus, uh, Is het zo? Oh. Ik, ik, ik ga je zelf een naam geven, maar uh, ik geef je wel de kans om het zelf, de kandidaat, uh, Nee, dat ga ik dus niet doen, omdat ik uh, vind van, uh, we hebben afgesproken met elkaar om eerst uh, uit, uh, ja, zorgvuldig uh, daarmee om te gaan en in die integriteitsstoets. Uh, dus als je uh, vier jaar wethouder geweest bent, komt er een nieuw integriteitsonderzoek? Nou, het is zo dat zeg maar, vier jaar geleden, vier jaar geleden uh, was dat nog niet het geval. En uh, gezien zeg maar, allerlei uh, toestanden met, uh, met raadsleden en wethouders in andere delen van het land, uh, is dat uh, zeg maar, uh, in ieder geval een weg die wij besloten hebben hier in Zandvoort ook om in, in te gaan. En het zou niet netjes zijn voor mij, denk ik, om nu namen te noemen. Uh, terwijl uh, er misschien nog, ik verwacht het eerlijk gezegd niet, maar stel je voor dat er nog iemand uh, afvalt, dan zou het heel erg vervelend zijn en heel beschadigend zijn voor de bezoning in kwestie. Daar heb je gelijk aan, dus dan zal ik het ook niet doen. Um, GroenLinks, ja, die uh, wilde eigenlijk ook uh, meedoen. En, uh, uiteindelijk... Iedereen wilde eigenlijk meedoen. Ja, ja, maar, maar uh, een stukje over de duurzaamheidsparagraaf ja. ja. Dat is nu ondergeschoven bij D66? Nou, het is niet ondergeschoven, want uh, er staat, er staat uh, duidelijk in het raadsprogramma een aantal groene punten in. Uh, en ik denk dat iedereen die wel uh, onderschrijft. Dus dat is op zichzelf niet, uh, niet nieuw. Maar de PVV uh, de is er, er u... anders over. Nou ja, de PVV. Die, die, nou, ik, ik wil dat toch wat nuanceren. Want ik denk ook dat de PVV natuurlijk wel uh, begrijpt. Dat er een einde komt aan fossiele brandstoffen. En dat er iets anders moet. Alleen de weg ergens naartoe. Daar kun je heel verschillend hmm. over oordelen. En in die zin um, <lacht> kan ik wel begrip opbrengen voor het standpunt van de PVV. Want er staan heel veel dingen in die... Um, die um, ja, gewenst worden. Hè? Het is een soort wenslijstje van Sinterklaas. Uh, maar ook daarvan weet je dat je gewoon niet alles krijgt. En dat ook, zeg maar... Um, want dat is een hele belangrijke factor, um, dat ook alles financieel niet haalbaar is. He, daar moeten we ook ons goed realiseren. Van als, we praten over, als we morgen praten over uh, dat iedereen zonnepanelen op het dak uh, gaat leggen, dan hebben we een gigantisch probleem. Want zeg maar, het netwerk is er niet voor, uh, voor bestemd. Um, uh, dus, dus wat dat betreft, uh, kun je wel een heleboel wensen. Alleen je moet ook nog even kijken van wat nou reëel is en wat niet reëel is. En als we bijvoorbeeld he, we praten ook over zeg maar, warmte. Te pompen en dat soort zaken. Dat betekent dat een particulier huis of een, een, een huishouden zeg maar moet investeren 15.000 tot 30.000 euro. Nou, dat is niet reëel om te veronderstellen van dat dat even heel snel kan, gebeuren gaat. Dus ik denk ook dat de PVV in die zin wel, uh, daar best wel begrip voor heeft. Um, alleen uh, de weg daar die, die is voor de PVV een andere. Nou, we hebben net gesproken over het bedrijf True Noord. En jullie uh, zijn van plan om de vijf grote projecten echt uit te gaan voeren. En daar wordt wel een heel stuk duurzaamheid in gelegd. Ja, omdat zeg maar daar waar je praat over nieuwbouw, is dat natuurlijk een stuk makkelijker. Dan kun je gewoon uh, daarin. Uh, en dat is ook niet alleen, hè, dat doet niet alleen de gemeente, maar dat doet ook de Rijksoverheid. Die stelt daar uh, ten aanzien van uh, de wijze van uh, aankleding uh, met aardgasvrij en dat soort zaken. Uh, gewoon eisen. Nou, daar kunnen we makkelijk, daar kun je makkelijker aan voldoen. Als, zeg maar, ...als dat je praat over bestaande woningbouw. Ja. Um, wanneer wordt het bekendgemaakt, de, het nieuwe college? Uh, ik heb begrepen dat men uh, tussen 2015 en 2017 uh, de eerste rapporten verwacht over, um, over zeg maar de integriteitstoets. Uh, ik heb begrepen dat uh, alle formaliteiten zijn door de potentiële wethouders uh, daaraan uh, gedaan. Of, hoe moet ik dat zeggen? Voldaan. Ja, je moet al En, uh, en uh, Dus het is nu uh, ja, aan, aan het bureau om daar snel in te handelen. En ik ga ervan uit dus dat er uh, in het begin van volgende week dat aan groen licht komt. Je bent uh, aan, het, aan het afspraken maken in, uh, in het te vormen college. Ben je ook al dan bezig met portefeuillesverdelers? Ja. Dat is in principe al rond. Ja? Nou laten we zo zeggen van er zijn natuurlijk een paar hoofdbrokken, hè? Ja, ja. Uh, sociaal domein, financiën, mijn, financiën, financiën zeg maar, ruimtelijke maar. ordening. Dus zeg maar die hoofdbrokken die zijn verdeeld over de verschillende wethouders, daar is, is duidelijkheid over. Nou er blijven altijd nog, uh, nog puntjes over om te kijken van uh, moeten we nog even wat bijschrijven, schaven. We gaan ook nog even kijken zeg maar, in de ambtelijke ondersteuning hè, van uh, wat, is nou ook nog, is dit, wat we nu bedacht hebben, is dat logisch of moeten we daarin nog wat, uh, wat kleine veranderingen aanbrengen, maar er zullen geen grote veranderingen zijn. Ja, ambtelijke ambtelijk ondersteuning vindt natuurlijk heel veel plaats in Haarlem. Ja, en. Uh, be, merk je daar nu al wat van als je nu bezig bent met politiek? Nou, we hebben zeg maar. Uh, de Spichter, die is zeg maar heel nadrukkelijk ook bij het, uh, uh, zeg maar, het raadsbeheersprogramma uh, betrokken geweest. Um, verder merken we daar nog niet zo gek veel van natuurlijk Want het is een zandvoorts aangelegenheid En wij bepalen zelf van wat we hier in, in, in dit huis willen Kopen jullie dat in, de ondersteuning? In principe, dat is de afspraak. Hè, van, uh, wij uh, we hebben een samenwerkingsverband met, uh, met Haarlem. En, uh, wij betalen in principe voor de diensten uh, die zij leveren. En als wij niet tevreden zijn over die diensten, dan gaan we er gaan wat we van zeggen. Was, uh, ja, ja, ja. <laughs> ja, de, ja. Zo beleef ik ja, dat ja, in ja, ieder ja, geval. Ja, ja, ja, ja. Er is uh, geroepen Zandvoort moet Zandvoort blijven, hè? dus uh, Zandvoort moet zelfstandig blijven. De VVD zou het liefst alle ambtenaren terughalen naar Zandvoort. Ja, nou, dat weet ik niet of ze dat willen. Geloof ik nou, niet dat, dat ze dat willen. Uh, dat riepen ze wel. <laughs> ja. Maar goed, iedereen wil nu die zelfstandigheid behouden. Uh, ho hoe ga je dat garanderen? Want je kunt de groepen wij blijven besluiten nemen, maar die ambtenaren zitten nog steeds in, uh, in Haarlem. Nou ja, punt het 1 is het, is, is het een duidelijke wens, denk ik, van heel veel partijen. Om, om, dat is ook raadsbreed en dat is ook, ook duidelijk vastgelegd hè, dat, we dat, dat we dat willen. En het is in principe aan onze eigen gemeente om te zeggen van dat gaan we zo doen. Ik denk zelf van, dat het goed is om, om ambtelijk samen te werken. Waarom? Omdat wij als kleine gemeente met alle taken die wij van de reisoverheid op ons dak gekregen, geschoven gekregen hebben... dat gewoon niet goed of niet goed genoeg meer, vind ik in ieder geval kwalita kwalitatief gezien, niet goed genoeg meer kunnen uitvoeren. Maar het is wel een goede zaak om zeg maar, daar met Haarlem hele goede afspraken over te maken. En ehm, we zijn natuurlijk net, net vier maanden bezig. Nou, het is goed om daar nog eens even te kijken van wat gaat er nu goed en wat gaat er gewoon niet goed en wat moet dus beter... En en Hoor ik wil het wel over de bereikbaarheid. Ja, nou, bereikbaarheid is één ding. Maar uh, er zijn ook nog wat andere dingen ten aanzien van communicatie en, uh, en, en dat soort zaken. Waarvan ik wel merk, um, en ik heb persoonlijk een paar uh, gevalletjes gehad waarvan ik wel denk, merk van uh, er is een heleboel goede wil. Alleen uh, wij zijn natuurlijk gewend hier in Zandvoort om te werken met hele korte lijntjes. En uh, misschien wel eens te kort. Hè? Uh, en in Haarlem loopt dat natuurlijk allemaal gewoon wat anders, veel ambtelijker. Nou, dus datgene, we moeten wat dat betreft denk ik, Haarlem... Uh, nog eens even bij de les brengen en zeggen van eh, zo zouden jullie het ook moeten doen. Een beetje op de Zandvoortse lijn. Ja. Ik denk dat dat moeilijk gaat worden. Maar... Nou, dat gaat helemaal niet dat moeilijk worden. Dat gaan we gewoon doen. Want, eh, hier ja. die de Zandvoort tikt hij op de raam van de wethouder. En dan zei hij, kom binnen. Ja. Ja. En dan kon iedereen ongeveer uh, vertellen wat hij uh, wat te Maar geldt. dat blijft natuurlijk zo. Hè? Want de wethouders blijven gewoon in Zandvoort zitten. Is het niet eh, dus ja, we, zitten nu stop, alleen, we zitten nu alleen op een etage hoger. Dus zeg maar tikken. wat makkelijker op het raam ja. tikken. Dat gaat wat moeilijker. Daar zie je de zandvoortjes van wat langer. Ja. Ja. Dus, maar, het wethouders... maar ik ga ervan uit dat zeg maar, de benaderbaarheid van, uh, van de wethouders... Hè, en, uh, zeg maar, ze doen ook boodschappen in Zandvoort en, uh, sterk, ja. en uh, ja, ze rijden ze op de fiets rond. Dus ik ga ervan uit dat die bereikbaarheid en benaderbaarheid hetzelfde blijft. Ja, dat is dus voor het, uh, voor het college en, en uh, voor de raadsleden die zie je. En waar ik op doelde was de telefoon, maar goed, daar wordt niet aan maar... gewerkt. En mocht men een afspraak maken met uh, een van de wethouders, staat het gewoon in de Zandse krant. Met een telefoon van de bestuurssecretaris. Um, die wethouders die, uh, die worden dus nu uh, onderzocht uh, de... Nou, dat werd wel niet onderzocht, de maar de wet integriteit van de wetgeving. wordt onderzocht. <laughs> wat is dan de... belangrijk, joh. Wat is dan belangrijk, de integriteit? Dat je geen wat... rechte hebt uitgehaald. Nee, nee, nee, maar dat is... gaat dat over het verleden? Of is het hoe jij in de toekomst uh, over dingen uh, kan oordelen? En uh, wat, nou, wat, is, uh, wat is het zwaartepunt daar dan? Uh? Kijk, het zwaartepunt uh, bestaat daaruit. Kijk, er is ons gevraagd om een verklaring omtrent gedrag ja. uh, aan te leveren. Dus dat, ja. dat geeft iets weer over. Uh, over van of je in het verleden betrokken bent bij ja. zeg maar, niet-oorbare zaken. Laat ik het maar, maar zo verschritten noemen. Andere, als je, dat je heb je bij een zin aantal zin andere zaken, heb je, ja. heb je dat ook, maar dit is dan uh, meer toegesplitst op ook zeg maar, een politieke ben, functie. He, ook, he. Ik heb hem ja. zeg maar, als, uh, als ja. vrijwilliger bij pluspunt En zeker ja. omdat ik ja. betrokken was bij mensen van uh, waar ik belastingadvies ja. geef, ja. heb ik hem ook in de tijd uh, aangevraagd. Ja. En ik vind dat op zichzelf vind ik dat ook terecht. We moeten daar ook weer niet over trok op reageren. Want ik bedoel maar van het is ook maar een momentopname. Eh, wij hebben bijvoorbeeld hebben wij een, uh, een uh en de afschrift van het bureau, bureau kredietregistratie eh, hebben wij ook af moeten ja, geven. Dus om te ja, kijken van eh, hoe je financieel ervoor staat. Want mensen zijn natuurlijk chantabel. Stel als ze schulden hebben of als ze verplichtingen hebben die ze niet nakomen. Ja. En eh, ik ga ervan uit dat zeg maar, het bureau ook nog wel andere antecedenten nakijkt. Van, en er zijn natuurlijk eh, mogelijkheden op so social media om te kijken van eh, wat iemand ja, uithaalt. en, doet, en ja. hoe iemand zich gedraagt. Ja. En het gaat er met name ja. natuurlijk om. En ik denk dat dat wel zeker. Belangrijk is in een kleine gemeente, van in hoeverre ben je chantabel, eh, in hoeverre kun je onder druk gezet worden. door, eh, door om, okay, om bepaalde ja. dingen toch afgedwongen te krijgen. Ja, ja. Nee, we krijgen nee. nog een apart gesprek, eh, er wordt nog een apart gesprek gevoerd met de wethouders. om te zeggen: van, eh, van eh, be, wees je nog eens bewust van de risico's die ja, eh, er eventueel gelopen die, wordt. Ja, ja. Dat gesprek nou, moet je Nou ja, nog dat is prima, dat heb ik begrepen in ja, ieder geval. Ja. Nou, daar zijn we weer aardig bijgepraat voor uh, deze ronde. Ja. En dan ja. gaan we bij de volgende uitzendingen met alle wethouders... Uh, ja, handen. dan gaan we iedereen uh, uitnodigen. Hè? Nou, lijkt me een goede zaak. Okay. Ja, absoluut. Ja. Ja. Joop, bedankt. Dankjewel dank dan Joop. Graag gedaan. Dankjewel. Ik zit nog niet of hij, bedoel, hij ratelt al weer los. ik bedoel jazz in zand. Oh, daar, ik, over. daar oh. bedoel ik. Zo, zullen we maar gewoon uh, bij het onderwerp uh, beginnen voordat jullie uitgediscussieerd zijn over uh, vier weken. Hans Rijmers, goedemorgen. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. goedemorgen. Mag, ik, mag ik voordat nee. jullie beginnen eerst even wat <laughs> ja. zeggen? Ja. Ik, ik wil wel zo feit van buiten gaan complimenteren kijk. met een fantastische muziekkeuze. Kijk. Vooral, kijk. kijk, kijk. Top, helemaal goed. Leuk, ja. Doe je dan nou. zijn eigen nummers of de uitgekozen JES-nummers? Nee, nee. Nee, de nummers nee, nee, Ja, nee, want daar kom ik voor. Anders mag je niet komen hier. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Ik hoor net de G's zeggen uh, de laatste keer. Ja, dat is, het is het seizoen. seizoen afgelopen. Als we het ja. over jazz hebben. Ja. Nou, je kan over alles komen praten. Oh, dat ja. mag ja. Ik nee, maar. Dan. Roep maar. <laughs> maar het ja. seizoen uh, jazz ja. Ja, het uh, ja. loopt loop ten einde. Dus, uh, uh, is dat speciaal? De, de, het einde? Nou voor dit seizoen met José Koning, waarvan we Mooie hebben we bedacht. Ja, we hebben ook bedacht van, uh, toen we gingen programmeren, het, het wordt een beetje zomer, hè, dus uh, beetje, oh, een beetje Latijns-Amerikaans. Nou, met José Koning uh, hebben, we, hebben we dat uh, ja. nee, buitenconcert. Daar, daar hebben we een jazzfestival. Hou daar nou over op, man. Dat gaat hem toch niet meer worden, met die horeca. Kom op. Nee, doen we niet meer. Het is voorbij, hè? Ja, is voorbij. Uh, Alhoewel, de Wapen van Zandvoort zou het ging het ook doen weer, hè? Oh, prima. Eén keer in de maand. Ja, sorry. Daar zijn is dus oh, oh, er uh, geweest, maar dan vanaf vier uur middags, oh. maar okay. dan niet echt jazz, maar... Kijk, daar gaan we alweer. Nou ja, ja. ja je kan met ons over jazz praten, en dan is het maar, van uh, hele zware jazz tot lichte jazz. Ja, lichte ja, jazz. tuurlijk. Lichte jazz, maar moet wel jazz praten. Zeggen. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. ja, zeker. Ja. Daar gaat Dat het is om. Het, ja. Oké, okay. okay. uh, Jose Koning als afsluiter. Ja, ja. Nou, ja natuurlijk een uh, Latijns-Amerikaanse grootheid. Hè. We mm. kennen natuurlijk allemaal van uh, Batida. Hè. Dus de, de, eigenlijk de eerste specifieke Latijns-Amerikaanse band. Dus ik heb vanmorgen nog even nagekeken wie er allemaal in Batida speelde. Echt, dat waren, dat waren grootheden. Niet op Rob Franke, Marcel uh, en die Conard. Dat, het is onvoorstelbaar. Het ja. is echt ja, uh, ongelooflijk goed. is onvoorstelbaar? Ze willen dat toch? N ja, natuurlijk... Iedereen wilde die batida's. spelen. Nee, natuurlijk waren ze dat. Maar het waren toen de tijd ook al grootheden. En Latijns-Amerikaans was toen niet een muzieksoort waar je nou eens even flink geld bij ging verdienen. Nee. Dus het was voor al die muzikanten was het een avontuur om dat te gaan doen. Maar goed, José Koning die, die had natuurlijk daar wel die voorkeur voor. En was bij, uh, in Brazilië geweest bij uh, Jobim en uh, noem maar op allemaal. Dus die heeft uh, daar... Uh, Hogeschool uh, Latijns-Amerikaanse uh, ja, ja. tot zich genomen. <laughs> ja. Maar uh, uh, vergis je niet, hè? Uh, pianist uh, Hans Vromans, uh, die, die uh, nou toch wel regelmatig begeleidt. Eén van de vaste pianisten van het uh, Metropoolokest. Ja. Uh, docent conservatorium, uh, New York gestudeerd. De platen geproduceerd van Laura Fitchie in uh, Ronnie Scotts in Londen. Dus je praat wel weer over uh, een Over enige uh, grootheden die we die we morgen mogen verwelkomen. Ja. En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots en blij om. Ja. Is er al veel kaartverkoop? Weet ik niet. Weet ik niet. Mooi. Dus ik, heb nog een, ik heb nog geen reserveringslijst gezien. Oh, die zie ik nooit? Ja, die zie ik wel, zondagmorgen. Oh, dan pas. Dan, ja. loop, dan loop je even bij Theo langs en dan zie je Theo. Nee, nee, en, dan nee, dan nee, dan nee. Dan het wordt, het wordt uh, allemaal gereserveerd uh, en dat komt op de site bij, uh, bij, Erik, bij Erik Timmermans. Ja, Erik. Die, ja, die dus die... Uh, uh, en, en daar komen ook alle reserveringen die via internet komen en via de betalingen, via internet en dat soort dingen. Dus dat is één lijst en daar staat iedereen op. Een hele lijst met de vrienden van de Jess. Ja, want het is natuurlijk best wel een, een, een vaste club die, die komt. Ja. Hoewel, enige verjonging mag wel. Maar dat is toch wel... Dat blijkt wel lastig. Dat blijkt wel lastig. Je voorbeeld wordt een beetje nagedaan de 27 mei. Jullie hebben de piano ook in het midden staan. Om daar omheen staat in, in de zaal. Ja. Uh, ja, ja. Die, die we vanochtend hadden. Ja, ja, die gaat ja, dat ook doen. Zet. Nee, ik heb het gehoord vanmorgen. Ja, ik heb het gehoord. Ja, ja, ja. He? ja, ja, het gehoord. ja maar dat, is, dat, werkt ook, dat werkt ook het beste. Je moet, je, moet, je moet zorgen. Nee, joh, dat is verschrikkelijk. Ja, maar je moet, je moet zorgen. dat je fysiek, uh, muzikanten en publiek. op hetzelfde niveau. dan spreekt het veel meer aan. Het is voor de muzikanten leuker. Die kijken niet in zo'n zwart gat. En, en op een podium zitten met alle zaallampen aan. Ja, dan kun je net zo goed in de zaal gaan zitten. Dat, dat slaat ja, ook nergens ook zo, op. Ja. Maar je, je brengt veel meer... Mm. Uh, is het ja, je maakt veel meer verbinding. En in de pauze uh, lopen de muzikanten gewoon van de vloer af meteen... De, de, de, de hal in waar de bar is. Ja. Sta je op het podium, dan lopen ze achterom. Ja. En uh, dan drinken ze, dan hebben ze wat drankjes in de kleedkamer. Er is geen aardigheid Precies, dan. Het is, meer, ja. uh, dat is niet leuk, joh. Nee. Met, met z'n allen een leuke middagmuziek. Ja, maar het ja. moet ook. Kijk, wat we, wat we natuurlijk willen op die zondagmiddagen. Dat is een beetje dat gevoel van die oude, die oude jazzclub. He, die intimiteit die hmm. moet er ook zijn. He, we hebben dat goed kunnen merken met het concert met uh, Scott Hamilton. Ja. Door omstandigheden was... Uh, Erik was er niet. Uh, dus we hadden ook geen techniek. Geen uh, elektrische versterking. Behalve dan de bas. Dat kan niet anders. Die, maar die neemt zijn eigen versterker mee. Net zoals een gitarist die meeneemt. Maar verder niet. Uh, Francesca Tandoy Piano. Ging ook zingen. Uh, wat ik niet had verwacht. He? Want ze kwam echt als, als pianiste Scott Hamilton. Was dan solist op tenor. Nou... Die kon een speld horen vallen. Mooi. Do door de omstandigheden dat die techniek, die versterking er niet was. Ik hoor ook achteraf, maar het is een van de beste concerten die we ooit hebben gehad. Kijk. Ja, maar ja. Dat is, dat is improvisatie. Ja, maar dat is, maar dat is fantastisch ja, Maar dat maakt het wel leuk. Ja, maar daar gaat het om. Het, het, het gaat niet allemaal om die... Uh, Gelikte... Uh, nee. Nee, en, en, het, moet, het, moet, het moet ook een beetje verrassend spontaan, zijn. Het maar. moet spontaan zijn. Ja. Prachtig, prachtig. ja. Ja. Seizoenafsluiting Leuk. met José morgen. Ja. Ben je al druk voor het volgende seizoen? Ja. Uh, nou, dat zal over een week of wat uh, wel beginnen. Ja, ja want uh, ik, we zei, ik zat dat net even hardop uh, voor te rekenen. We hebben nu uh, 16 seizoenen gehad. Dus dat is 16 keer 9 keer 4 muzikanten Dat zijn er een heleboel. Maar je wil wel iedere keer iets doen wat of heel lang geleden is geweest. Mm -hmm. Of wat nog niet is geweest. En dan en dan, dan, dan, dan uh, qua, qua uh, muzikanten heb ik nog wel wat op mijn, op mijn lijstje staan. Uh, uh, uh, orgel, uh, uh, noem maar op allemaal. Ja, ja, een big band bijvoorbeeld. Wat, ja, ja. Wat Tom, dat blijft toch nee, voor wensen. Nee, voor mij ook. Ik, ja, nou, ik, ik vind het ook Ja, yes, nou, maar ik ben ook een big band ja. mens. He, ja. Natuurlijk. We hebben dat een keer gedaan. Hè. Uh, vooraf aan een uh, kerstconcert. Hè, dat we samen mm -hmm. een big band hadden. Maar wil je echt een goede big band hebben, dan kost je dat vijf, 6.000 euro. Zo. He, dan, dan, dan, en nee, natuurlijk, dan daar dan zijn dan wel En daar zijn, daar zijn daar wel uh, wat goedkopere, ja, noem maar op ja, allemaal. Maar het is, natuurlijk is dat het overwege waard. Maar dan zou je dat als een. Uh, er wordt even wat, uh, wat opgeschreven. Dus ja, ja, als Big Band uithoren. Maar dat is een endfietsen, Tom. Of komen die dan hier naartoe? Ah, die komen hier naartoe. Tom Hendricks, okay. die staat hier die, te supporten. Okay, jij ja, ja, ook ja, een groot ja, fan. Die, wel, die staat te supporten. Die staat hier, die ja. grote man. Die ja. zit hier op zijn knieën. Ja. En die wil een Big Band uithoren. Ja, nee. Nee, nee, uithoren ja. of uit, uithoren? Uit, uithoren. Uit, uithoren. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Is, is die goedkoper? Denk het. Geen idee. Geen nee, idee. Maar, maar wat maar, je, ik, wat ik, je bedoel, zegt de, de, is waar. Die zijn kijk, hartstikke dure. Eigenlijk, nou ja, dat, dat hoeft niet per se. Maar dat zou je dan moeten doen eigenlijk als een, als een extra concert. He, wat we met Scott Hamilton hebben gedaan. Ja, ja, ja. Wat je een keer tussendoor kan doen. Omdat je daar dan misschien weer wat andere mensen... Kijk, als zo'n big band... Uh, pak weg de gemiddelde bestelling van de big band met 15, 16 mannen. Wat je dan hebt. Nou, die nemen al allemaal hun, uh, hun vrouw mee. en uh, misschien een beetje ouders. Ja. Nou, dan heb je al gauw de Big Band plus de familie. Zit je vol? Uh, Zit je alle vol, ja. 50, 60 man. Nou, dat doen we voor de familie niet, uh, dat doen we niet lullig. Dat doen we tientje of zo, hè. Dat ja. ze niet de volle MacBook moeten betalen. Nou, daar kun je allemaal over nadenken. Ja. Leuk. Ja. Leuk idee. Dus, mogelijkheden genoeg. Maar we proberen het wel weer het zeventiende jaar, of het 17 seizoen moet ik eigenlijk zeggen, ja, lang, wel weer vol ja, te ja. maken. Ja. Ja. En wanneer begint het seizoen, Hans? Zeg je? Wanneer begint het volgende seizoen? September? Uh, september. september? ja. ja. Tweede, in principe tweede zondag uh, van Als september. Uh, september? Ja. Okay. Ja. Ja. Dan uh, verwachten we jou... Uh, Zo'n beetje Niet eerder. de eerste september weer terug om een nieuwe uh, seizoen ja, in te komen leiden. En, en als ik nou hele verrassende onderwerpen heb, dan, maar, dan ben ja, jij dan zeer dan zeker welkom. Oh. Mocht jij in de zomer een okay. ben ergens neer willen zetten, dan oh, ja. zou ik zeker langskomen. Oké. Okay. Oké, okay. nou dan uh, Tom, uh, <laughs> volgens mij hebben wij iets te organiseren uh, hier <laughs> in het dorp. Mij <laughs> een heel mooi buitenconcert van een big band, dat zou wel mooi zijn. Hans, bedankt. Veel ja. plezier ja. morgen ja. op oh, de zaal. Alles oh, ja, uh, half drie oh, ja. beginnen we met het concert, dus die zaal is uh, eerder open. Mm -hmm. uh, Theo heeft uh, morgenmiddag, iedereen die mee wil eten, asperges. En Voor degene die dat niet wil hebben, heeft hij uh, een biefstukje. Maar dan even snel bellen uh, straks. Anders... Uh, Lekker is op. Dus als je wil ja, eten, dan ja. bel je naar de krocht. Ja. En anders kom je ja. gewoon morgenmiddag gezellig naar uh, de Jazz. Ik zou niet anders willen. Hans, ontzettend bedankt. Okay. En, we gaan je en uh, jullie weer bedankt Tussendoor voor de aandacht. Nog uh, denk ik vind het uh, voor het afgelopen uh, seizoen. Natuurlijk. Natuurlijk. Geen dank. Ja. Okay. Wij gaan uh, stilaan door naar uh, de agenda. Hebben we nog wat? Waar wij eerst ja. even moeten vermelden Goal. dat de Euro Rally finish oh, ja. niet morgen, echt, uh, maar ja. vanmiddag is. En de eerste auto's worden zo rond uh, drie uur verwacht. En om vijf uur vanmiddag Start en rondrit van 125 auto's Door het centrum Ik zou zeggen, ze komt dat zien En, de, en waar, waar eindigen ze dan? Uh, ze gaan naar Halen Dus uh, ja. ze staan de hele middag, de hele middag Van 3 tot 5 Staan ze op de Strandweg en Boulevard Dat zijn okay. prachtige auto's mm -hmm. En daarna is de rondrit en ze rijden gelijk de uit okay. Dus één keer door de Haddenstraat Zeeweg, Engelbertstraat Hogeweg en dan zijn ze weer weg ja. Leuk. Goed. Leuk. De takeover is er ook nog steeds. Ben je nou, geweest al? Ja, het is mooi, ik, uh, ja. ik vind het erg verrassend. Ja. Uh, je moet even wennen als je veel. Al die het hoofden, hè? Al die hoofden. Ja. Ja. Nou, in het museum en, uh, en in het raadhuis. En je kan dus ook. En in de winkel. Je kan kopen, ja. hè? He? Ja. En het wordt, wordt heel druk bezocht. Beneden ook. in het raadhuis ja. is de winkel. Ja. Boven in het raadhuis is de uh, expositie. Ja. En in het Vraagde museum is de expositie. Ja. Gaat dat zien. Gaat dat nou, zien. Uh, vandaag en morgen is er ook nog een race op het ski, historische Zandvoort-trophy. Dat is anders dan de historische... Ja, dat is heel uh, dat is anders. Heel Mensen ander. wel van dezelfde club. Okay, okay, de historische okay. ja. Automobiel ja. Racing club. Racing Ja. En dan nou morgen, wat we net gehoord hebben, Jess in Zandvoort met José Kool. In het laatste uh, concert van dit seizoen van Jess in Zandvoort in de Krocht. Aanvang 14.30 uur en de entree is 15 euro volgende week 17 mei strandjutters schoonmaakactie ja. als je mee wil doen, kijk op www.juttersgeluk.nl ja, dat is best wel leuk om um 18 mei start weer de Ibiza markt om um tour op het Badhuisplein van 2 tot 8 nou ja, en die komen dus... dan elke week komen die dan nou niet elke week, er is een programma en dat kan je daar ophalen want ja? ze zijn uh, volgende week nog in Zandvoort. Dan gaan ze naar allerlei andere plaatsen. Dan komen ze in juni een keer terug. In juli drie keer terug. En in augustus. Oh, dat is niet terug. helemaal elke Maar ze hebben okay. daar een programma okay. liggen. Uh, er staat een blauw autootje. En daar kan je alle informatie ja. Uh, ja, halen. Boven. Nou ja, dan is het volgende week natuurlijk ook... Uh, Drukke week. Drukke week, week, weekend, Druk hè? weekend. De Jumbo Max Verstappen daar, Nou, dat is uh, zondag en van maandag. Alles, ja. En er gaat weer van alles gebeuren. Ja. Uh, 20 mei is er uh, de eerste Zandvoort en weer bij Mango's van 4 tot uh, 12 uur s'nachts. We hebben net met hem gesproken, Romein Wieler uh, speelt piano op 27 mei, half drie in de krocht en ja, de entree is 12,50 en het gaat naar een goed doel, ja. naar zijn uh, Indianestand. Ja. Uh, 27 mei is er ook op het circuit de Benelux open races. Druk hoor, op het circuit. Het is hartstikke 2 juni en, ja. is het uh, spektakel in Zandvoort. Want dan komt er een groot Nederlands muziekspektakel op het Raadhuisplein. Wat is dat dan, Ben? Nou, uh, dat uh, wordt heel groot met bekende Nederlandse artiesten. En uh, meer daarover wordt binnenkort bekend. Oké, okay. leuk. Hebben we nog een tijd? Ja we kunnen ja wel, ja. nou, Elke eerste maandag van de maand is er bij uh, Oxantwoord weer de nabestaande groep. Van 1 tot 3 uur. En elke eerste dinsdag van de maand om half 11. Digitaal spreekuur voor al uw vragen. Over de iPad, tablet of smartphone. Ook bij Oxantwoord in de Vlemingstraat 55. En je kunt natuurlijk ook vrijdags gaan gymnastieken. Ja, van kwart wordt, uh, over 9 tot kwart over 10. Uh, 10. Uh, er wordt flink gebruik van gemaakt. Ja. Uh, in het gebouw van Pluspunt. Um, wij gaan er van tussen. Jacques, ja. je bent al gecomplimenteerd door je muziekkeuze door Hans? Wij vonden het ook mooi. Uh, de, de... Speciaal nummer van Goedemorgen Zandvoort. Ja, Wat hij heeft de gecomplineerd. Ja. De door hem gedaan. De regie en de muziekkeuze. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. En jij hebt weer, de, uh, Gertie de eindredactie ja. gedaan. Koffie, Gert van Kuik. En de presentatie was in handen van Gertie Rutte. Ja, en jij ja, Ben Zonneveld, dankjewel. En dankjewel. Hotel Hoogland, bedankt voor de gastvrijheid. Koffie, thee en water. het weekend en tot volgende week. I heard it came to town A new kind of rhythm spread around Sort of set you sizzling Now I'm all through with symphony Oh, rocket for me Every night You'll see all the nifty's plenty tight swinging down the fifties Now they're all through with symphony Oh, oh, oh rock it for me Now it's true that once upon a time The opera was the thing But today the rage is rhythm and rhyme So won't you satisfy my soul with the rock and roll You can't be tame while the band is playing It ain't no shame to keep your body swaying Beat it out in the minor key Oh, rock it for me Can't you hear me singing La, la, la, la While the band is swinging Oh, chick web stocking Yeah, the band is rocking So send me lightly, politely Brightly, lightly Oh, get forward forward. Now I'm all through with this stuff they call symphony. Come on, boys, and sort a of rocket for me. They don't want to hear any more symphony. Tell them, Jack, you better get hip to yourself and rock it for me. It's true that once upon a time The opera was a thing But today the rage is rhythm and rhyme So won't you satisfy my soul with the rock and roll You can't be tame while the band is playing.